Hoi, ik zit weer klaar. Tot zo. Ja, u weet niet wat u hoort. U komt weer terug bij uh, CFM's Antwoord, zou ik maar zeggen. En u komt terug bij CFM Cinema. Uh, mooie muziek. En uh, het tweede uur beginnen we altijd met een uh, filmhit. Een knaller. En dat is deze keer en, uh, uit de film Ghost. Unshined Melody van de Righteous Brothers. Wow. Ghost 1990. Daar ja, bewaren veel mensen hele goede herinneringen. is ook een film die heel hoog staat in de, in de top 100 van films aller tijden. Ghost, Patrick Swayze en Demi Moore en Whoopi Goldberg, dacht ik dat erin speelde. Dan gaan we nu over naar een wat nieuwere film. Een film uit 2010. Een film getiteld All Cool Things. Uh, met Ryan Gosling, Kirsten Dunst. Jaren 80. New York, een rijke jongen. Een tellig van een magnaat in onroerend goed wordt verliefd op een meisje... aan de andere kant, de verkeerde kant van de stad, zou ik maar zeggen. Ze krijgen een affaire, maar vervolgens verdwijnt het meisje... en een detective doet onderzoek naar de zaak... die heel goed de ondergang kan betekenen van het imperium in onroerend goed. Mooie muziek. De muziek is gecomponeerd door een, een, een Rob Simonson, een Amerikaan. geboren in 1978, niet zo oud. heeft ook met Michel Dane wel het ene en ander gemaakt... En ik begin eigenlijk met de openingsmuziek. Soundtrack All Cool Things, componeerd door Rob Simmonson. U heeft geluisterd naar de opening, en dit is ook een mooi nummer: Katie Tells Her Story. Deze Rob Simonson, die je kan er best wel wat van. Oh, Good Things heet de film en dus ook de soundtrack. En het laatste nummer uit deze soundtrack is The Apartment. Muziek, dat ik weet, klassiek natuurlijk, maar uh, mooie muzieklijnen, prachtige muziek. Mooie film ook, dus uh, de moeite waard. Niet ik eigenlijk geloof dat hij nog niet op tv geweest is, dus als u hem wil zien, zou je het uit uh, uh, de dvd-shop moeten halen. Ja, uh, we draaien bekend en minder bekend. Nou, we hebben wat onbekend gehad, dus het is tijd voor wat bekender werk. En dan draai ik weer eens de tune van de Pink Panther van Henry Mancini. filmmuziek draait, dan is dat natuurlijk klassieke muziek, zoals toen net. Uh, een beetje die westernachtige sound, maar er moet ook altijd een beetje jazz in. Op hebben we ook een beetje gehad. Uh, in de corner, dus uh, dat zat er allemaal wel in. En uh, jazz hoort er ook in natuurlijk. Uh, honey Mancini. Ja, een film die op zich een waardeloze film was, maar de muziek is goed. Joe versus The Volcano. Een film uit 1990 met Tom Hanks en uh, Meg Ryan in de hoofdrol. Nou, een niemand maar de muziek is fantastisch. En de muziek is van Georges de la Rue. En uh, ik begin met Shopping Spray. Prachtig nummer. Versus de volcano. Uh, niet niet zo'n goede film met Tom Hanks in de hoofdrol Ik geloof dat hij uh, op kantoorwerkend antwoord krijgt dat hij niet lang meer te leven heeft. En dat hij met een vrouw, Mick Ryan, op een soort wereldreis. En dan, ja, dan gebeurt van alles. Een verhaal wat niet de moeite waard is. Maar de muziek is echt mooi. En dat blijkt ook weer uit het volgende nummer: Dinner with Didi. versus de volcano. Uh, Het laf die met deze uh, soundtrack is ook leuk. krachtige love-team op deze maandagavond... na uur, lekker donker. Nou, het is ook wat kouder weer, dus je kan weer tegen elkaar aankruipen. Een, een, een niet zo goede film... Joe versus de Volcano... maar wel een prachtige soundtrack... en die is gecomponeerd door Georges Lagu... een Franse filmcomponist... meer dan 250 films... en tv-stukken... van muziek voorzien. Dus uh, onthoud die naam... Joe versus the Volcano, de Volcano... Georges Lagu. Ja, dan komen we weer toe aan wat zwaardere werk... Kingdom of Heaven, een film uit uh, 2005. Geregisseerd door Ridley Scott. Met Orlando Bloom, Eva Green en Liam Neeson. Het is een film die gespeeld in de, ja, de tijd van de kruistochten. Het gaat over een soort een smid, Orlando Bloom... die uh, ja, een met een ridder meegaat en dan van alles moet doen. En bij een laatste koning moet hij die dienen en dan raakt verliefd op een exotische koningin. Een uh, film die ook hoog gewaardeerd werd. Heel veel mensen vonden het een fantastische film. Kingdom of Heaven... De muziek is ook mooi en de, de, de muziek is van uh, Henry Gregson Williams waar we meer van gedraaid hebben en ook de Hunger Games zijn van hem dus aan deze soundtrack ook een paar nummers Better Man. Het is wel wat zwaardere muziek hoor deze keer. Ik zat nog net te lezen wat er nog veel meer op deze soundtrack stond. En dan viel mijn oog eigenlijk op een, op een groep. The Thirteen Floor Elevators. Nou, dat is een, volgens mij een, een popgroep uit de Flower Power. Uit de tijd van San Francisco daar uit die tijd. En die hebben ook een nummer ge gemaakt. Dat heet Kingdom of Heaven. En dat is ook toevallig de titel van deze film. Dus ook dat lied zit in de soundtrack verwerkt. Maar dat ga ik niet draaien. Want dat is weer echt een pure popmuziek. Ik wil me nu een beetje beperken tot de muziek die gecomponeerd is door Harry Gregson-Williams. Ik doe er nog één: Coronation. hebben een film die speelt in de tijden van de kruistochten. zit uh, van alles. Mooie muziek. Eigenlijk zijn alle nummers mooi. Ook het nummer Pelgrim Road is een fantastisch nummer, maar dat is een beetje lang om te draaien nu. Dus dat kan ik nu helaas niet doen. Maar uh, zeker uh, de moeite waard eigenlijk alle nummers op deze, van deze soundtrack. En ik heb begrepen dat de scholen deze week weer begonnen zijn of gaan beginnen voor het gezet onderwijs. En als je... Vroeger op je boekenlijst keek... dan was er altijd een boek op wat erop stond... The Old Man and the Sea... over een visser, Santiago... die, uh, weer eens, die een tijd niks gevangen heeft... en uh, dan weer, eens, en weer uitgaat om te vissen... en om het verdriet te verwerken... is een jochie wat hij uh, kwijt is geraakt... een vriendje. En eindelijk, 80 dagen heeft hij niks gevangen... en eindelijk uh, heeft hij dan een, een hele grote vis aan de haak... En maar voordat die vis kan binnenhalen... wordt hij aangevallen door een groep haaien. Luistert u... Naar de muziek van Bruce Brunton... Uh, the Old Man in the Sea... en daarvan het nummer... Uh, I Would Stay... aantrekt The uh, Old Man and the Sea. Nou, op weinig, menig literatuurlijst... vroeger op op Europarischola stond dat boekje The Old Man and the Sea. De film is uit 1990 met in de hoofdrol Anthony Quinn en Valentina Quinn. Uh, best wel een, een mooie film om te zien ook. Een rustig film. En ook de muziek die erbij hoort is zo rustig natuurlijk... van Bruce Broughton, A Tired Old Man. Soundtrack uh, The Old Man and the Sea. A tired old man. Nou, ja, als je ziet dat uh, Anthony Quinn, the old man, speelt, nou, dan uh, belooft dat veel, natuurlijk. Uh, tijd toch weer voor een beetje jazzy-achtige muziek. Uit de film Betty Blue, Betty Azor. Betty Ezorg uit de film Betty Blue. Een film, ik dacht al een poos geleden hoor, 1986. Schitterende muziek, schitterend. Um, ja, maar we gaan gewoon door. En er is nog veel meer mooie muziek. The Hunger Games, een film uit 2012, hoog gewaardeerd door uh, vele jongeren. Er zit ook hele mooie muziek bij. En die muziek is van The Hunger Games, is ook is van... Uh, ...James Newton Howard... ...en ik zal er een paar laten horen... Uh, ik begin met... Uh, ...Ru Fawel... Uh, mooie muziek. Lange nummers. Ik draai er nog eentje. De volgende keer zou ik er nog wat uitdraaien. Want het is schitterende muziek als je er naar luistert. Misschien de eerste keer niet zo. Maar als je het gewoon vaker hoort. is het prachtige muziek. Heb ik ook begrepen dat heel veel jongeren de film of het boek, uh, en het boek fantastisch vonden. Dit is Returning Home. Dat is een actie science fiction film hè. The Hunger Games. James Newton Howard. Mooi film, mooie muziek. En we lopen hier naar het einde van... Uh, CFM Cinema. En uh, oh, ja, ik, ik, ik sluit het programma... altijd af met een vaste film op dit moment. Dat is uh, de muziek van... Dans la Maison. en uh, de, Gecomponeerd door Philip uh, Rombi. Het is een prachtige muziek. En daar ga ik weer mee afsluiten. Dus ik draai uit deze zaak nog... twee of drie nummers. Dans la Maison, team... luistert naar CFN Cinema... met heel veel filmmuziek. Mijn naam is Alko Beuving... en we gaan afsluiten met de, de muziek van Dans la Maison. Ik heb u de opening laten horen... en ik laat u ook het einde horen. Générique de vin, noemen ze dat. En dat is ook heel mooi. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Volgende week om deze tijd zijn we er gewoon weer... met nog veel meer mooie filmmuziek. Ik wens u een hele fijne, verdere avond... en voor als u naar bed gaat, welterusten. We nemen afscheid met Dans la Maison... Philippe Rombie. La générique des vin. Cfm Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en ik hoop u volgende week graag weer aan het radio te treffen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.